4 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Wim Kok was een premier van iedereen. Iemand met natuurlijk gezag die zal doorleven in het collectieve geheugen van Nederland. Dat zei premier Rutte tijdens de herdenking in Amsterdam. Kok bracht mensen bij elkaar, zei Rutte. Vakbondsleider Hans Busker roemde de tomeloze inzet van Kok. De welvaart van nu hebben we mede aan hem te danken, zei Busker. Tijdens de herdenking in het concertgebouw is er ook muziek en ballet. Vanochtend nam de familie in besloten kring afscheid van kok. Hij overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. In de Taiwanese hoofdstad Taipei hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Gay Pride optocht. Een maand voor een referendum over het homohuwelijk. Taiwan is het eerste Aziatische land waar het constitutionele hof het homohuwelijk heeft toegestaan. De overheid kreeg twee jaar de tijd om dit wettelijk te regelen omdat daar nog niet veel haast mee wordt gemaakt... hebben zowel voor- als tegenstanders van het homohuwelijk referenda georganiseerd. Natuurmonumenten slaat alarm over het kleine aantal konijnen op Schiermonnikoog. Uit nieuwe tellingen blijkt dat er nog maar 150 tot 300 leven, meldt Omroep Friesland. In de jaren 60 waren er op het Waddeneiland nog tienduizenden. Natuurmonumenten zoeken naar manieren om de konijnenstand te redden, omdat de dieren ook belangrijk zijn voor het open duinlandschap van Schiemonnekoog. Ze voorkomen dat zaailingen uitgroeien tot struiken en bomen. In Harlingen is een replica van het schip van zeevaarder Willem Barens te water gelaten. Het schip, de Witte Zwaan, is gedoopt door Prinses Margriet. De bouw van de replica begon twintig jaar geleden met onderzoek naar 16e-eeuwse scheepbouwmethodes... die in de loop van de jaren verloren waren gegaan. Zeevaarder Willem Barens kwam in 1596 bij Nova Zemmela... samen met zijn bemanning vast te zitten in het ijs. Ze brachten de winter door in een zelfgebouwd houten verblijf... het behouden huis. Het weer. Tussen de buien door is een ruimte voor de zon. Het is een graad of 11. Vanavond klaart de top. Morgen een stevige noordoostenwind. Op de meeste plaatsen droog, af en toe zon, bij ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 van de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Met deze klassieker uit de jaren 80-1985. De uitvoeringen ken je waarschijnlijk wel. In, uh, of de, de uitvoering van Head ken je waarschijnlijk wel. En ditmaal hadden we een uh, iets andere uitvoering. De single van Roby. Eveneens met One Night in Bangkok... Ja, we gaan meteen weer schakelen met Amsterdam. Want uh, ja, eind vorige uur vertelden we het al... Uh, SV Sanford staat helaas weer achter daar in Amsterdam. Maar zijn er nog kansen voor SV Sanford, John? Uh, ja, ja, ja, ja. Na de 3-2 een blunder van onze linkswek Justin... die de man niet uh, voor zich gaat houden. Dus die, ja, die sprintte me gewoon uit. En toen kregen de kans om een doelpunt te maken, helaas. En uh, toen werd het 3-2 en daarna is... Ik weet niet wat ze meer gekregen hebben na in het water, maar ze vechten als leeuwen. Ik heb Ze in al die wedstrijden, die ik heb ze allemaal gezien tot nu toe, nog nooit zo voor elkaar ervoor gaan. Dus een 0-0 of een 3-0 zou het meest eerlijk zijn, want dat geldt voor beide. Maar een 2-3 verlies, dat zou niet juist zijn. Dat zou tegen de verhouding in zijn. Dus we gaan er vanuit in Zandvoort. Echt veel sterker op het ogenblik. En ze kunnen het nog net niet afmaken, maar ik ruik eerder een kans van 3-3... dan dat het 4-2 gaat worden. Ja, John, even voor de luisteraars. We zitten nu in de tweede helft. Hoe lang hebben we nog te spelen voor deze wedstrijd? Even kijken. Een uur of 27 buiten de tijd hebben we nog te spelen. Oké, dus kansen genoeg voor s wes om er nog wat aan te doen. Ja, zeker weten. En met deze inzet, de betrokkenheid en de aanvalschap moet dat gaan lukken. Dankjewel, Sean. En we komen straks weer bij je terug. Voor het slot van deze spannende wedstrijd. Daar in Amsterdam, Arsenal tegen SV Sanford. 3 tegen 2 op dit moment. En hier is Cela, de zingel van Lionel Ritchie. Als je al die bollen kraam zo voor Albert Heijns ziet staan, dan krijg je het over je heen, hè? dat wintergevoel. Het gaat er weer aankomen. en Vandaar dat de klok ook aankomende nacht een uurtje teruggaat. Naar de wintertijd van drie naar twee uur. En dat dit soort muziek op de radio hoort er natuurlijk ook bij. Je hoort de Linoissi en Cela. Nou, zo zaten we nog met z'n tweeën in de studio aan de tolweg 10a. En zo zit het hok vol, Albert-Jan. Helemaal vol. Even, uh, ja, welkom, luisteraars, bij het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Uh, ook voor onze gasten, die ik zometeen nader zal, uh, zal introduceren. Even het volgende. Tegen half vijf gaan we even live schakelen met John Lemmons. Want die is volgens ons aanwezig bij de wedstrijd Arsenal-SV Zandvoort. Tussenstand momenteel 3-2 als ik het goed heb. Correct. En uh, we pauzeren ook altijd even tijdens het gedicht van de week. Want dat staat natuurlijk compleet in het teken van garnalenpellen... wat om vier uur losgebarsten is bij Thalassa. Kwart voor vijf het gedicht van de week. Goed, aangeschoven. Het nieuwe bestuur van ZFM. Uh, de afgelopen week uit, uh, uitgebreid artikel in de Zandvoortse Courant. Uh, ik zal even naar de luisteraars uh, de, een snelle voorstellingsronde doen. Incompleet, maar als er aanvullingen op zijn... dan hoor ik dat uh, terwijl ik uh, andere vragen stel wat ik eventueel vergeten ben... Nou, Maaike Koper ken ik van Café Koper. Klopt. En, uh, <lacht> <t x2> <lacht> uh, er zijn ook linken, duidelijke linken naar Pluspunt en het Innovatiefonds. Momenteel een fractievoorzitter van de PvdA in Zandvoort. En last but not least ook voorzitter van ZFM. Helemaal correct. Welkom. Dank je. Maureen Bal. Een scala van functies in de dienst, financiële dienstverlening. Terminologieën, uh, geleerd natuurlijk op Nijenrode... Marketing, verzekeringen, trading and clearing... directielid, raad van toezicht van plan C. Wat was dat ook alweer? Platform C. Platform C. Mag je straks al wel want het intrigeert me mateloos. Hartelijk welkom. Uh, jij bent algemeen bestuurslid bij uh, ZFM. En uh, in die functie uh, heb ik al menigmaal uh, de notulen zien maken gaan we door dan een kleine, we... kleine aanpassing dat toch maar meteen alvert gaan ja, uh, Ik uh, ben niet bij ZFM gekomen voor de notulen. Nee, maar ik heb je al vaak wel. Uh, dat de... doen we dan zo'n beetje om de beurt en uh, tussen de bedrijven door. En uh, dat doen we. Waarvan? Acten. Goed. Mike Buley, Senior Sales Representative at Sales uh, Acquisitie Marketing. De klant staat bij jou, nummer 1. Welkom. Jij bent sinds kort toegevoegd aan het bestuur van ZFM. Ja, dat klopt inderdaad. En jouw aandachtsgebied wordt acquisitie en marketing? Ja, klopt, ja. Communicatie, marketing en acquisitie hoort daar inderdaad ook bij. Kom ik straks uh, uitvoeriger bij je ook terug. En last but not least, uh, de man die wij het meeste, meeste gezien hebben, eigenlijk, naast, uh, naast Mike Bullé, uh, Leon van Es, uh, bekend bij vele zandvoerders van uh, de Nieuwjaarsduik. Inderdaad. En je hebt een, een hele imposante carrière achter de rug in de audiovisuele productiesfeer. Dus jij Inderdaad. hebt een rugzak vol met... Ik heb een rugzak vol, dus ik hoop met... dat ik die echt helemaal leeg kan krijgen hier bij ZFN. Kennis en informatie, ja, die kunnen we zeker ja. gebruiken. Welkom alle vier. Uh, eerst een stukje droge tekst, uh, die is voor jou, uh, uh, Maaike. Uh, ik zal het even voorlezen. Het vervaardigen, uitzenden en doen uitzenden van de radio- en televisieprogramma's... die in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in de gemeente Zandvoort... hierna te noemen de gemeente, levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften... die haar ge programma's geacht kunnen worden van het algemeen nut te zijn. De stichting gebruikt haar zendtijd voor programma's die een bijzondere betrekking hebben op de gemeente Zandvoort. Kan jij je daarin vinden? Jazeker, want het zijn onze statuten. Kijk, Natuurlijk, dat kan dat, ik dat, naar ja, dat, dat, dat, die De heel statuten goed. van de stichting Zandvoortse Omroeporganisatie. Want zo, zo is de, dat is de stichting die, waarvan wij het bestuur voeren. Ja. En waar, die iedereen kent in Zandvoort als ZFM uh, Zandvoort. De radioomroep. Radioomroep voor Zandvoort, in Zandvoort. Lokaal, maatschappelijke positie en voor iedereen in Zandvoort. Klopt, vrij vertaald dan, hè? Vrij vertaald. Maar dat is altijd zoiets waar je alles op terug kan brengen, hè? Zeker. Dus op de statuten dat is de van alle activiteiten die je binnen een be bestuur vervaardigt... vallend kan je terugkoppelen naar de, de, de statuten... en waarvoor het is opgericht. Dus alles wat je doet en laat, kan je daaraan toetsen, zo gezegd. Absoluut. Uh, november vorig jaar. Ga eens even met ons mee terug naar die tijd. En uh, in één keer komt ZFM voorzitterschap bij jou op je bureau te liggen. Of hoe is het gegaan? Ja, niet in één keer, want van de zomer speelde dat al. Ik ben benaderd door, door Rob Rob Harms. En uh, die had aangegeven naar de, naar de gemeente toe, de subsidiepartner van, uh, van ZFM. Hè? Want je bestaansrecht heb je alleen maar als je ook centjes uh, krijgt om die, uh, die uit te voeren. En uh, er was een bestuursvacuüm ontstaan. En dat was niet de eerste keer bij de radio. En daar springen in dat gat sprongen altijd actieve programmamakers... zoals Rob van het Eerste Uur. Jij bent zelf ook altijd uh, van de partij geweest, Albert-Jan. En nog een aantal mensen. Maar eigenlijk was, was het verhaal... Wij zijn op zoek naar een bestuur wat echt bestuurt. Zodat wij, radiomakers, programmamakers... de structuur en de organisatie om ons heen krijgen om ons werk te doen. En die ons verder uh, vooruit uh, willen helpen. En met, met die vraag is Rob uh, onder meer ook naar Niek Meijer gegaan, burgemeester. En uh, nou... Hij heeft mij ook benaderd. En zo hebben wij een keer een gesprek gevoerd met nog een collega... die daar op dit moment geen tijd voor had. En later met Maureen, die hetzelfde gesprek heeft gevoerd. En Maureen en ik zijn eigenlijk tegelijk begonnen hier in het bestuur. Waar op dat moment ook al Leo Schonebeek als penningweester nieuw was geworven. En verder deed Rob nog alle hand in spellend En Dolly heeft daar nog heel veel werk in gedaan. En toen hebben wij het overgenomen. Ga ik even door naar Maureen... Uh... Wat heb jij met radio maken? Sinds een jaar. Eh, ja. wat. <laughs> ik bedoel verzekeringen, trading, clearing, directie Nee, die verzekeringen, die verzekeringen moet je schrappen, want uh, daar weet ik niet zo heel dat veel van. Dat stond wel op Instagram, hoor. Uh, dus op Instagram? Ja. Ga ik checken. Ja, <laughs> maar uh, nee, ik heb eigenlijk uh, mijn hele leven in de financiële sector gewerkt... Wel in een breed scala aan uh, dienstverlening. Altijd in de financial markets hoek. Uh, dus die trading, die clearing die ik je heb horen noemen, dat klopt zonder meer. Uh, ik heb ook veel uh, in de corporate finance, mergers en acquisitions hoek gezeten. Ik weet niet zeker of dit uh, heel interessant is voor een het programma <laughs> je Maar nou, jawel, er is je, een opstapje. Er is een opstapje. Want... Bij uh, al die activiteiten die ik bij het aantal grote werkgevers... ik zeg altijd kort gezegd twee, twee banken en twee beurzen heb gedaan... Uh, is een rode draad te vinden. En dat is altijd gericht op uh, het samenvoegen van onderdelen. En uh, heel belangrijk daarbij het zorgen dat nieuwe organisaties gaan werken. Dus dat de mensen uh, er ook weer zin in hebben. Dat ze niet... Uh, Afgeschreven worden wanneer je bedrijfsonderdelen moet samenvoegen. Dat, kijk... dat zeg je wel tegen de goeie, hè. Maar, nou, dan, dat, dat weet ik niet nou, heel goed. Maar ik weet natuurlijk wel dat jij ook uit de financiële sector komt als je dat bedoelt. Ja, nee, dat ik we, um, we dwalen een heel klein beetje af. Kijk, samenwerken. Ja, dat is het juist ontspannen. Motto. Ja. En. Um, bij overnames ook, want er komt er gewoon een geheel nieuwe vreemde cultuur van buiten binnen. En dan moet je ook samen waar weer iets van zien te maken. Dus tussen die werkgevers, vijf ja. in totaal, zie je echt wel een zekere samenhang. En inderdaad, daar is heel veel van de financiële sector uh, aan bod gekomen. Maar verzekeringen is niet per se mijn business. Nee, dat ga je, je nakijken. Dan uh, weten we dat maar. En waarom radio? Om ja. terug te komen op jouw vraag. Nou, eindelijk kan het eens een keer. Want kijk, uh, het zal niemand verbazen dat je als uh, puber niet per se ligt te dromen... over een financiële wereldcarrière uh, of financial markets of zo. Uh, waar je wel van droomt, is dat wat je hoort als je de radio of de televisie aanzet... en je ziet en hoort daar interessante dingen. Dan denk je, oh, dat lijkt me toch ook leuk. Of uh, hoe zouden ze zo'n bedrijf nou voeren oh, als je later wat verder komt... Dat lijkt me toch ook leuk. En toen deze gelegenheid zich voordeed, dacht je... het gaat gewoon nog gebeuren ook. Dat gaan we doen. Top. Want uh, ja, die, die rugzak die jij dan weer meeneemt... is uh, wat anders dan die Leon meeneemt. En uh, die Maaike meeneemt. Dus je vult elkaar in ieder geval aan. Dat is precies onze bedoeling. En we gaan, met elkaar, uh, we gaan straks uh, kom ik weer bij jou terug voor de toekomst. Even door naar uh, Mike Buley. Yes. Uh, wij kennen hem van de presentator van de, de, de Euro Breakdown... op uh, zaterdagavond van 7 tot 9... De Europese top 40 noem ik dat dan maar. Uh, Mike, jij bent sinds kort uh, aangetrokken uh, met, uh, met, uh, met, met, met de stempel acquisitie en marketing. Dat klopt. Dat lijkt klopt. me een hele uitdagende onderdeel. Ja, zeker. Ik heb, moet ook zeggen dat ik er wel heel van zin in heb. Um, ja, even terug te gaan naar waar ik er zelf vandaan kom. Ik kom er zelf natuurlijk uit de sales. Dus het binnenhalen dus van, van nieuwe klanten. Maar ook natuurlijk de relaties daarmee opbouwen. En... Um, ja, tijdens de eerdere vergaderingen die we dit jaar hebben gehad, maar ook in ieder geval met de personeelsvergadering van CFM, uh, merkte ik dat er inderdaad ook vraag was eigenlijk naar uh, iemand die die rol kon invullen. En daarop ik zoiets van, nou weet je wat, ik heb die ervaring toch, dus ja, waarom zou ik het dan niet uit gaan voeren voor, voor, voor, voor iets wat ik gewoon onwijs leuk vind om te doen. Dus ja, en als ik kan bijdragen daarbij aan de radio, dus ook ja, de banden weer kan leggen met, uh, met, met, met ja, het bedrijfsleven in Zandvoort. En dat, dat, ja, dat samen kan verbinden, dat is hartstikke mooi kom ik straks weer op terug. Gaan we door naar, last but not least... Leo van S. nieuwjaarsduik... en een audiovisuele productieachtergrond. Dat is een hele grote rugzak. En uh, je bent al uh, druk in de weer... want we hebben nieuwe telefoons. Er uh, dus is van alles aan de gang. Uh, radio. Hoe is ja, op, jouw link met CDGM? Op zich heb ik natuurlijk niet heel veel met radio... maar wel heel veel met audiovisuele technieken... waar radio gewoon een onderdeel van is. En de afgelopen jaren heb ik natuurlijk heel erg gekeken naar... Van wat verandert er nou in het hele medialandschap? Hè? Dus uh, wat steeds digitaler gaat worden. De nieuwe positie van een mobiel. Hè? De andere positie van de radio aan zich. Hè? Dus het mooie kastje wat je vroeger op je dressoir had staan. En um, ik ben ook heel erg aan het kijken... hoe ik mijn kennis zeg maar, praktisch binnen kan brengen. Hè? Dus kijken naar uh, hoe gaan we om met tekst-tv. Hoe gaan we dat instappen verbeteren? Want je moet... Uh, stapjes nemen. Je moet niet proberen... in één keer de hele boel op zijn kop te zetten... maar gewoon uh, binnenkort hopen we... met echt een mooi nieuw... beeld van TextTV te komen... wat voor iedereen gewoon veel beter zichtbaar is... en waarom ook veel leuker nieuws gaat geven. En datzelfde doen we dan van... dat we een stap gaan zetten naar... Uh, andere software rondom de programmering. Um, nou, wat erop. af en toe wel eens roept... dat ik er misschien een beetje te dik op zit... een beetje te veel op zit... maar ik vind het ook wel... Leuk om een heel klein beetje te bemoeien met hoe programma's in elkaar zitten. Niet dat ik de man ben die gaat bepalen wat er gebeurt. Maar wel hoe je dingen kan doen. En... Uh, sinds kort uh, presenteerde ik mij in Goedemorgen Zandvoort. Dat was wel, dat, ik heb een hele mooie doop gehad wat dat betreft... met Gerard Kuiper en gert Bluis. Nou, ja. dan, ben je, dan ben je er gelijk, hoor. Ja, dat kan ja, ik je verzekeren. Ja, het, het, het is trouwens gelijk een van de best beluisterde programma's van uh, de ZFM. Ja, absoluut. Hè? Ja, echt, Goed. Echt. We gaan er even uit. Nog ja? wel, hè? Want gaan we... Nog wel. Nee, er gaan zoveel programma's natuurlijk meedingen... naar die status van ja, best ja. beluisterde programma. Nee, okay. dus, uh, het is nu nog alleen Goedemorgen Zand. Voor het. En wat dacht Doen je van de, zaterdag de zaterdagmiddag? Niet? Ja, ja, ik wil net zeggen. zeggen. Ja. Ik wil net okay, zeggen. Oké, dat bedoel ik. Ja, dadelijk, uh, gaan we naar het, uh, naar het voetbal... en dan komen we ook weer uh, bij jullie terug. Hè. Eerst maar even een plaats. Hier is Dr. Loof. Dat was de disco-klassieker van First Choice en Dr. Love. Ja, we gaan voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag naar Amsterdam. naar het stadion De Schinkel al waar gespeeld wordt. Arsenal tegen SV Sandvoort. Hoe is het daar, John? Nou ja, de, de zon is getrokken. Maar ook de, de, de kleur op de gezichten van de is supporters. Want het staat nog steeds 3-2. Zandvoort heeft wel kansen gehad. Maar het uh, is er niet te benutten. En ik moet zeggen, van Arsenal krijgen ze helemaal de kansen nou, die. Die namen ze echt niet. Dus dat zou wel vier of vijf uh, twee kunnen zijn. Maar Zandvoort is weer een aanval. Het is een op- en neergaand spel. En, uh, ja, en nu weer Zandvoort in de aanval. Nee, Zandvoort. Oh, dus uh, nee, Somford gaat weer proberen in aanval. Want uh, ze proberen toch te krijgen waar, te, waar ze recht op hebben. En dat is. De 3-3. En dat is voor beide partijen het meest eerlijke. Dit is de uitslag die niet klopt. Maar goed, hij wordt niet gemaakt. En we zitten dus al in blessuretijd. En uh, dat blijft er nog wel even. Want de scheids nam echt. Want onder andere voor de tegenstander werd ongelooflijk veel tijd getrokken. Maar we zijn zelf weer naar zo'n loodje. Dus wij vermoeden wel dat er een bijvoorbeeld een paar minuten extra bijkomen. Maar dat is alleen maar en mooi weer. voor de voor toch? Ja, ja, ja, ja. En weer gaat die bal het strafschopgebied in... van, uh, van Arsenal. Ja, zolang hij daar maar is, dan is de kans aanwezig... om het doelpunt te maken. Nee, en weer niet. De keeper heeft hem weer. En uh, helaas... En uh, de stand is nog 3-2. En ik hoop... Ik hoop, maar dat is... Ik ga ja, bijna tegen week zien dat er nog wat gaat worden. Want ik zie de scheidsrechter op zijn klokje kijken. en neemt de fluit nog niet in zijn hand. Nee. Dus hij laat nog weer een aantal doorgaan. Dus dan is er een kans. Dan, uh, nee, nee, weer. Ja, Zandvoort blijft proberen. Maar het is groot te halen. Het is nu afgebarsten Zandvoort verliest helaas en tegen de verhouding in met 3 Ja, je merkt toch dat SV Zandvoort dit jaar wel een beetje pech heeft hè, met die wedstrijden. Nou, uh, laat ik het zo zeggen. Deze wedstrijd is pech. Ze hebben die, die is de beste wedstrijd tot nu toe die ik gezien. Oké, okay, nou... Inzet en betrokkenheid. En e dat, uh, dat geeft de burger moed voor volgende week. Helaas, een verlies daar in Amsterdam tegen Arsenal. 3 tegen 2 de eindstand. Dankjewel, Sean, en een heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Zeker weten, tot de volgende keer. We'll Dat je gaat zingen met deze plaat, dan doe ik het toch wel goed, Albert-Jan. Uh, ja, ja toch? Nee, ik had bijna wat gezegd. Nee, Herman Melfin en de Ik ben, ben je nog zo, joh. Uh, en don't, don't, don't leave me this way. Ja, we zijn in uh, gesprek met het uh, nieuwe bestuur van, uh, van CFM, van ZFM. En uh, ja. Vier man, of vier vrouwen, of nee, twee vrouwen en twee mannen in de studio. Het uh, nieuwe bestuur en we gaan ja. verder met ze praten. Ja, goed, even een korte inleiding voor de luisteraars. Uh, we hebben in 2010, meen ik, een, een, een meerjaren beleidsplan geschreven. Onder voorzitterschap van uh, Pieter Jouwstra was dat destijds voor, tot en met 2015. Uh, en in 2015 waren wij allemaal heel erg blij, want we hadden bijna 90% gerealiseerd van het beleidsplan. Waar ik benieuwd naar ben is, uh, ik weet dat wij uh, voor, uh, in ieder geval een zendmachtiging hebben tot 2020. Als ik goed geïnformeerd ben. Uh, dus ik ben benieuwd wat, uh, we, wat de luisteraars en de mensen die uh, ZFM een hard, warm hart toedragen... op korte termijn aan ontwikkelingen kunnen uh, tegemoet zien. En wat we op langere termijn aan uh, ZFM, wat voor wensen er nog zijn. Mike, ik zou zeggen... Uh, ja, mooi. Hè? Maak van je hart geen moordkuil. Uh, tot te laat hebben we. Nee, je stelt precies de vraag waar het natuurlijk over gaat, Albert-Jan. Waarvoor doen we het? Dat is voor de luisteraars. En, en uh, daar, de, daar ben je een lokale omroep voor. En je wil dat de luisteraars aan jouw uh, radio gekluisterd zitten... en horen wat zij, uh, wat zij willen. En uh, dat is ook precies waar wij mee bezig zijn. We hebben het afgelopen jaar vooral besteed aan... dat nou, we nou eens overal gaan luisteren. Wat is de bedoeling? Het beleidsplan hebben we gelezen... En welke stip op de horizon moeten wij nu zetten voor de komende vijf jaar? Want wat is je bestaansrecht als omroep? En wij hebben uh, daar onderzoek naar gedaan. Er zijn ook luisteren enquêtes uh, uit het verleden. Je kwam net ook al met een goed beluisterd programma. is dus bijvoorbeeld Goedemorgen Zandvoort. Maar jullie programma en Zandvoort Lunch en al die vaste waardes die er zijn. Die hebben ook zo allemaal hun eigen fans. Want Zandvoorts luisteraars, dat is heel divers. Dat is jong, oud, uh, links, rechts. Dat komt overal vandaan. En uh, wij hebben ook gesproken met alle, met alle medewerkers van. En wat vinden jullie nu? Hoe ziet, moet die omroep eruit zien? Want het is niet iets wat je als bestuur natuurlijk zelf gaat bedenken. Wij willen dat, dat zo een omroep eruit ziet. Wat we wel merken in omroep Land. Want daar hebben we ook ons oor te luisteren gelegd bij collega's. is dat heel veel omroepen fuseren. Dat het financieel en technisch best wel een dingetje is tegenwoordig. om de boel draaiende te houden. We, uh, vroeger was het. Uh, nou, dan zeg ik misschien wel. Ja, Grootmoeder spreekt over een, uh, hoe je vroeger aan de radio gekluisterd zat en hoe je die kon ontvangen met je, met je draaiknoppen en dergelijke. Maar tegenwoordig zijn er zoveel media waarop je radio kunt ontvangen, zenden en ook kunt bekijken. Dus dat onderzoek hebben we allemaal gedaan. En wat ons betreft uh, uh, is ons doel om te zorgen dat, uh, dat omroep als lokale omroep overeind blijft. Wij zien er helemaal geen meerwaarde in om onderdeel te worden van een heel groot geheel. Dat we wel gaan kijken op welke wijze we kunnen samenwerken met anderen. Maar we willen vooral dat luisteraars in Zandvoort... radio Zandvoort op één zetten. Dat ze s morgens opstaan en hem aanzetten. Dat ze hem s middags aanzetten. Dat ze s'avonds denken, ik heb zin in een lekker muziekje. Ik zet de radio aan. Als je het laatste nieuws wilt weten... moet je bij radio Zandvoort zijn. Nou, dat is ons doel. Kort gezegd. Dit is de korte versie. Ja, ik ben hier zeer erkentelijk. Maar je zegt een heleboel... In, in toch een relatief korte tijd. Maar in ieder geval... Uh, de, de, de identiteit van ZFM en, en uh, de zichtbaarheid van ZFM en de betrokkenheid met ZFM is, is met name gericht, en dan kom ik weer terug op die statuten, op de gemeente Zandvoort. Uiteraard. Wat rijlt en ja. zeilt in Zandvoort: dat ja. er ook via de radio te beluisteren is en dat het diverse maatschappelijke groeperingen ook de ruimte krijgen om hun programma's te mogen. Ja, en dat er dus het laatste nieuws is: hè, is wat, maar niet alleen politiek, maar ook wat, wat leeft er in Zandvoort, evenementen. Wat jullie nu doen, bijvoorbeeld de Zandvoortse Sport binnenhalen eh, op de radio, dat is toch ook geweldig? Ja. Dat betekent dat je waar, haal je... waar kun je het laatste nieuws horen? Dat kun je via de radio horen of via je lokale krant. Dat zijn de twee media die ervoor zorgen... dat je als luisteraar en lezer geïnformeerd bent over wordt. Dat is de bedoeling. Nou, je hebt het heel mooi. Ja, ja goed. Oké, okay, heel duidelijk verhaal. Dank je wel. Dan, ja, ik heb eh, nog wel één vraag. Graag. Maaike, wil je ook de toeristen erbij betrekken bij de radio... of alleen de inwoners? Nou, primair gaat het natuurlijk om de inwoners... maar het zou ons... wij hebben wel gedacht daarover... dat is een hele goede vraag voor jou Rob... Want, want primair gaat het natuurlijk over de inwoners... maar de bezoekers van Zandvoort... die horen op het moment dat ze in Zandvoort zijn... ook bij Zandvoort. En ik rij regelmatig ergens in de rondte... en dan zie ik de frequentie ergens hangen. Gisteren was ik nog in Gelderland... dan zit ik Radio Gelderland op. Dat is hoe ik het doe. En ik kan me heel goed voorstellen... dat wij goed zichtbaar zijn... met beeldtv en dergelijke... maar daar kan Leon je veel meer over vertellen dat dan bezoekers ook de radio of ZFM opeen gaan zetten. Helemaal goed. Maureen, uh, na deze wijze woorden van de voorzitter... wat ga jij op korte termijn voor bijdrage daaraan leveren? En zeker op de langere termijn. Nou, als het goed is natuurlijk precies hetzelfde uh, als de voorzitter. De voorzitter. Ja. Um, wij Maaike en ik zijn allebei uh, voor algemeen beleid hier binnen... Het bestuur. Zo is onze rolverdeling: Maaike de voorzitter, ik de vicevoorzitter. Straks als je bij Maaike Leon komt, krijg je wat meer specifieke verhalen te horen, denk ik. Maar onze inzet is uh, identiek. Alleen dan doen we het goed. Ja, uh, uh, Maaike, die had het net over, over uh, uh, de continuïteit, de ups en downs in het verleden. Want die zijn er natuurlijk altijd, die zijn er gewoon geweest. Maar uh, wij, wij hopen toch als ZFM in 2020 ons uh, 30-jarige bestaan uh, te vieren. Dus dan zou je zeggen, dan hebben wij toch als ZFM uh, onze bestaansrecht. Ik, ik, ik, ik, doe, ik nou, doe even tussen aanhalingstekens. Wel meer dan uh, bewezen. Dat we er moeten zijn voor de zandvoorters. Ik ga ervan uit dat uh, 2020 de korte termijn betreft, toch? Want, in de ja, eerste instantie. Dat kunnen we al bijna zien. Ja. En, um, ik ga er ook vanuit dat de inzet zonder meer erop gericht is dat na 2020 er ook nog leven voor ZFM is. Dus ja, natuurlijk is dat bestaansrecht er. Wij, wij hadden net uh, in de keuze mooie studio, een heel klein keukenoverlegje. Ja? Uh, <laughs> <laughs> <Ja. laughs> en uh, je moet toch een beetje ja, nee, weten waar ja, je aan begint. Daar, is, ook daar is die voor. Dus uh, nee, um, na 30 jaar uh, en zoveel mensen betrokken vanuit de lokale gemeenschap... natuurlijk is er dan uh, uh, een basis en natuurlijk wil je dan verder. Die 30 jaar hebben wij niet eens zo precies genoemd... of nog niet zo heel goed op het netvlies ook wellicht. Want voor ons speelt die datum eigenlijk niet zo. We gaan verder. Dat is uh, de insteek. Goed trouwens dat je ons eraan herinnert dat we een feestje te bouwen nou. hebben in 2020. Ja. Want nu kunnen we het niet meer vergeten. Nou, je ziet er ook niet voor niks, want jij kiest je woorden heel, heel secuur. Je hebt het duidelijk gehad over de korte termijn en over de eventuele langere termijn. Maar jullie zijn er wat dat betreft in november vorig jaar ingestapt. Dus jullie zijn wat dat betreft nog redelijk vers. Maar ZFM als zodanig bestaat al bijna 30 jaar. Dus daar kan je altijd in meenemen. Dus we zijn al lang. lang. Draaien wij aan de knoppen en doen wij uitzendingen. 24 uur per dag. Volgens mij doen jullie dat ook al, dus nu ruim 28 jaar, toch? Ja, toch? Founding goed. fathers. Ja, <laughs> lekker. Goed, naar de realiteit, naar de centen. Ja. En ja, met name het, ja. de, de marketing- en acquisitieafdeling. Even terug. Ik las net een verhaal over NPO 1, 2 en 3. 3 zal eventueel gaan verdwijnen omdat de reclameinkomsten minder worden. De is ze niet trouwens van de presentatoren. <laughs> Maar wel uh, dat door de diversiteit van uh, kanalen om reclame te maken... Uh, het moeilijker wordt om reclameinkomsten te genereren. Uh, hoe, hoe zie jij die nu een rol daar met name ten met aanzien van Zandvoort en ZFM? Nou, ik denk dat de rol van ZFM uh, onder andere daarin is. Uh, we hebben net al even, even kort natuurlijk over, over TEX-TV gehad. We hebben natuurlijk nog een aantal trouwe adverteerders... die bij ons uh, via de radio een advertenties uitzetten. Uh, ik denk dat daar bij ZFM nog zeker wel mogelijkheden liggen. En, en dat is ook eigenlijk mijn taak uiteindelijk... om ook uh, ja, de deur eigenlijk open te zetten voor, de, voor de, ja, de echte Zandvoortse ondernemer... die hier zijn zaak heeft en zijn dagelijkse brood aan moet verdienen. Uh, om ervoor te zorgen dat hij, ook een, een podium, hij of zij ook een podium krijgt... om zijn bedrijf te presenteren. En dat is gewoon hartstikke belangrijk. Want ja, dan, ja, in ieder geval, dat, die moeten Zandvoornse onderneming eigenlijk weer kunnen verbinden eigenlijk met de radio. Ik denk dat dat het nog wel het belangrijkste is. Maar ze moeten zich er ook in kunnen herkennen. En als je als luisteraar luistert dan, en je hoort een, een ondernemer, hoor jij reclame maken. En dan, ja, dan heb je ook, ook heel graag herkenningspunten. Waarvan je dan op een gegeven moment zegt, van, joh, maar daar ben ik laatst nog geweest. Of dat je bijvoorbeeld zegt, van, joh, maar daar heb ik laatst nog gegeten. Dus dat is ook herkenbaar, maar ook als hè, voor de mensen die buiten hun dorp komen, die dan de radio aan hebben staan, als die. De reclame horen van een lokale ondernemer. Ja, dat is alleen maar goed voor een ondernemer, uiteindelijk ook. Dus dan, dan weten ze ook precies waar ze naartoe moeten. Dus het is maar mijn te, mijn, in ieder geval aan mij de taak, en dat is met Leon en eigenlijk ook met de rest van het bestuur, om uh, ja, in ieder geval gewoon ja, weer de samenwerking op te gaan zoeken met de, met de Zandvoortse ondernemer. En ervoor te zorgen dat, dat hij, ja, het, hij of zij het podium krijgt dat, uh, dat het bedrijf verdient. Dus, uitdagende job. Ja, maar ik denk, denk dat we zeker een hele goede kans maken. Dat gaat zeker lukken. Kijk, CFM is, is uh, een, een van de onderdelen van, van, van Zandvoort. Het bijna, bijna wel het hart, kun je wel zeggen. En ik denk dat de Zandvoortse ondernemer daar heel erg goed bij past. Dat kan bijna niet zonder. Maar even een verlengde van, jou, van jouw verhaal. Kijk, in alle uitzendingen van ZFM komen regelmatig ondernemers uh, uh, langs... Uh, voor een activiteit die ze hebben of wat dan ook... Dan is die link natuurlijk snel gelegd. Mm -hmm. En uh, dan, is, dan is snelheid, accuratesse en aftersales uh, natuurlijk belangrijke elementen. En dan zit ik weer precies in jouw uh, straatje. Ja, klopt. klopt ja. En, en, en hoe, hoe bedoel je precies de aftersales? Nou, uh, als, als een ondernemer... Uh, uh, nou, er komen altijd ondernemers bij Goedemorgen Zandvoort langs... voor een activiteit, een, een, een kapper, een uh, weet ik veel wat... diversiteit ook media, uh, toestanden... Nou, dat je daar gelijk dan een, een, een, een follow-up aan kan geven. En zeggen van, nou, je bent daar en daar geweest. Euh, zou je daarover willen nadenken? Om eventueel te adverteren bij ZFM. Ja, klopt. Ja, daar kun je inderdaad een follow-up aan geven. Maar dat, dat, dan zou ik hem nog niet zozeer onder het kopje, in ik, af te schuiven. Dan zou ik hem meer echt, echt richting het sales schuiven. En de sales schuiven. Ja. Uh, als ze al iets gedaan hebben. Uh, dus dan, dan zou je kunnen kijken naar het uitbreiden. Kijk, een te sales zou ik dan... Zou ik dan anders, anders zien naast de advertenties die ze al hebben gedaan of ze nog misschien andere dingen willen doen. We hebben ook al ja. bepaalde dingen uitgedacht. Ik heb bijvoorbeeld met het team van de Your Breakdown hebben we ook al over een aantal dingen nagedacht. Uh, marketinggewijs. Wat voor ondernemers ook wel heel erg uh, ja, leuk kan uitpakken. Maar dat, dat zijn plannen die uh, daar kom ik later nog op terug. Nou, ik ben, in ieder geval wij wensen je heel veel succes in ja, die functie. Gaan we door naar de last but not least in het ja. rijtje. Uh, Leon. Yep. Programmering. Je hebt veel meer dingen waar jij je ja, mee nou, moet. Nou, ja, op dit moment concentreer ik me feitelijk zeg maar op, op twee dingen. Dat is aan de ene kant uh, samen met uh, Martijn en Marcus. Of, of andersom. Uh, daar voorzorg... zijn de techneuten van zetten. Ja, ja de, de, de ervoor zorgen dat uh, nou, zeg maar de technische infrastructuur... gewoon puik in elkaar zit. Hè. Met de goede computers. Dat, uh, nou, we hebben afgelopen zomer ook alweer... Uh, lopen sjouwen op Palace Hotel met uh, antennes en dat soort dingen meer. Dat is één ding. Tweede ding is, uh, daar waar we kunnen verbeteren binnen de financiële mogelijkheden bijvoorbeeld met Text tv aan de gang gaan. Nou, het draait. Het, het is technisch gesproken, is het klaar. Um, maar dan moet ik alleen nog de mannen overtuigen dat het goed is. Naar onze verwachtingen. Hè, kijk, hun verwachtingen, dan moet er nog meer aan gesleuteld worden. Nog hier nog wat en daar nog wat en zus nog wat. Maar ik denk wel dat we in half november met de nieuwe Text tv erin gaan. We beginnen gewoon puur met tekst tv en dat gaan we ook heel langzaam uitbreiden naar steeds meer video. Het kan, uh, we hebben er wel wat apparatuur voor nodig, maar althans uh, wat software voor nodig om dat te gaan verwezenlijken. Uh, niet ernstig, duurder gelukkig. En dat, dat gaat er natuurlijk heel leuk uitzien. En dan de volgende stap is ook met alle programmamakers kijken naar de programma's. Hoe ziet de programma's eruit? Is iedereen gelukkig met zijn eigen plekje? Uh, waar zitten gaten? He, want we hebben natuurlijk best nog wel dat ik af en toe het idee heb... Van nou zijn we nou Sky Radio of zijn we nou ZFM? En met uh -huh. Sky Radio bedoel ik dan een non-stop. We hebben iets te veel non-stop. Misschien moeten we toch kijken of we iets meer live kunnen gaan doen. Uh, ik ben op dit moment druk bezig om uh, onder andere ook met uh, voetbal in Haarlem... Uh, de zondagmiddag weer een goed sportprogramma te krijgen... We hadden er een met... Nou, eerst met jullie. Hè, want jullie zaten vroeg ja, roker vandaag. Toen kwam Hennie. <laughs> toen kwam Hennie. Nou, Hennie heeft besloten om uh, toch maar zijn rokertje en zijn borrel... Uh, op Sint Maarten te gaan gebruiken. Die dus komt er die zijn we kwijt. Die, die komt niet Ik denk niet meer dat hij weer terugkomt. Oh, dat, nee. dat wisten we niet. Ja. En, jammer. Het uh, is jammer. Voor hem is het mooi natuurlijk. dat hij Ja, weer uh, Maar, maar ja. We, we zijn in gesprek met... Uh, met een aantal mensen om dat programma ook op te starten. Ik ga ook kijken binnen de club of er ook anderen mee willen doen. Het wordt een programma wat we dan willen draaien van, zeg maar van 12 tot 5. Waarbij van 2 tot 5 echt het accent ligt op het voetbal hè, in de regio. En want er gebeurt nogal wat in de regio. Wat ook weer leuk is voor een heleboel uh, uh, voetballiefhebbers. En daarvoor die eerste twee uur ook willen vullen met interviews met... Uh, succesvolle... Zandvoortse sporters. Ik zie dan wel eens in de Zandvoortse krant een meisje langskomen van ik heb een toernooi geworden. Ja. Nou, die moet op zondagmiddag hier lekker komen praten. Dat deden jullie trouwens vroeger ook. Hè? Dus en die deed dat trouwens. En Ja, deed dat ook. Dat ja. klopt. Uh, veel meer de sporter uitnodigen. Uh, wat meer aandacht besteden aan, het, aan andere sporten. Hè? Dus niet alleen voetbal, maar ook kijken naar golven, tennissen, turnen. Uh, nou, noem alles maar op. Krijgen we dan, dus... ook, krijgen we dan dat is een vraag van uh, we hebben nu één tv? En op kanaal 14 hebben we Euro, tenminste Zigo Sport. Ja. Maar krijgen we een, ook zo'n groot uitgebreid pakket? De, er komt een grote pakket. Want um, je, eigenlijk heb je twee, op, een moment, op een gegeven moment heb je wel twee, nou, drie nou, ja. tv's nodig. Uh, de, op het moment dat we gekeken hebben naar de kosten... die wij elke maand aan Sigo moesten betalen... Ja. bleek na enig overleg met Sigo dat je voor minder geld veel meer kon krijgen. Dus die stap wordt ergens volgende week ook al gezet. Nou, geweldig. Dat dus uh, en we, zijn, aan... we zijn met fikse stappen bezig. Komt... En de belangrijkste stappen... ik ga even terug naar een hele belangrijke opmerking van Rob... Toen we hier met z'n allen hier zaten, toen riep hij van als Zandvoort volstroomt, stroomt ZFM leeg. Dat betekent dus dat we nooit een leuke zomerprogrammering hebben. En ik denk dat we daar vanaf volgend jaar heel veel aandacht aan gaan besteden. En dat we dan ook gelijk die bezoekende toerist mee kunnen gaan pakken. Nou, dat wordt een samenspel met, nou, uh, de, de, de, de de beachclubs, met de horeca, met, nou, nam het met de ondernemers... om te kijken hoe we ook leuke programma's in de zomer kunnen gaan maken. ga ik even terug naar de voorzitter. Uh, dat, staat, uh, dat staat ook in, de, in, in, in het artikel van afgelopen week. En na het enthousiaste betoog van, uh, van uh, Leon... Uh, hebben jullie ook een oproep gedaan om mensen die in de radio... redactioneel gebied, of, uh, of presentatiegebied, of wat voor gebied dan ook die daar interesse voor hebben, en zeker naar het enthousiaste verhaal van Leon... kan ik me voorstellen dat luisteraars zijn van... nou, ik wil graag iets voor ZFM gaan betekenen. Wat moeten ze dan doen? Uh, ze moeten op zich niets doen, ze moeten zich melden bij ons. en dan, gaan, en dan krijgen ze, uh, de, ja, Wat moeten ze doen? Wat bedoel je precies, uh, nee, nee, uh, uh, Albert-Jan? Uh, uh, je bedoelt wat er te doen is? Is nee, dat je vraag? Ja, nee, nou, nee, iemand die de, de, de, de radiomaker in de breedste zin van het ah, woord... Zo. een warm hart toedraagt en die nou dit pleidooi gehoord heeft... Nou, van jullie en met, van Leon met name ten aanzien van de programmering... en het uitbreiden van het aantal programma's. Ja. Als je je daardoor getriggerd voelt, dan moet je contact... dan word je geadviseerd om contact op te nemen. Ja, zeker. Nou, je zegt het heel goed als je hier en daar door getriggerd wordt... want dat is natuurlijk... En waar we het dus straks over hadden, radiomaken, in het verleden was die microfoon, dat plaatje... en zorgen dat je daar contact met je luisteraars mee krijgt. Het wordt natuurlijk allemaal breder, maar er zit achter radiomaken veel meer... dan wat de luisteraars in eerste instantie hoort. Jullie, jullie zitten al met z'n tweeën, je hebt je redactie van tevoren, je hebt een muziekredactie... Je, je, je doet onderzoek naar bepaalde zaken. Je sportverslaggeving. Enfin, er zijn zoveel soorten jobs. Huiswerk. Er zijn zo, Nee, maar er zijn zoveel soorten leuke hobbyjobs uh, te doen bij de radio. Dat is zo verschrikkelijk divers. Dat wat wij gedaan hebben als oproep is eigenlijk van... heb je zin in een leuke hobby? Dit is een hele leuke ploeg. Die hebben allemaal... Uh, uh, uh, Passie voor die muziek, daar is het eigenlijk wel een beetje mee begonnen, allemaal. Passie voor muziek en passie voor radio maken, Maar ze doen het allemaal op een hele verschillende manier. Er zijn heel veel verschillende taken hier te vervullen. Dus meld je gewoon bij ons en komen wij, zou mijn oproep zijn. Ja, en wat is het e-mailadres? Doe maar bestuur.zfmzandvoort.nl. Die heb ik niet gehoord, kan je nog één keer hebben? is stad, zfmzandvoort.nl. Nou, ik hoop dat we. Dat, dat, uh... Want dan gaan wij dat uitzetten bij. We hebben er al een team. Die, die gaat zorgen voor een introductie. Dat je meeloopt met verschillende programma's om eens te kijken. Hé, wat gebeurt er hier nou bij de radio en welke programma's zijn er? En dan kunnen mensen zelf aan de hand van wat ze meemaken. Dan gaan er een aantal medewerkers uh, een goed gesprek met ze voeren. van Wat vind je leuk? Wat zou je graag willen doen? En wat past bij je? En dan vervolgens welke taken hebben wij dan? Want het is vrijwilligerswerk allemaal, maar het zijn vrijwillige medewerkers. Dus er ontstaat ook een soort verband, een soort dienstverband... ...onbetaald en vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Maar ik maar heb nog een, een aantal hele vacatures staan. Ik je? heb nog een aantal vacatures aan de marketingkant kijk, overstaan. Kijk, dus kijk, ik, kijk he, he, geweld. Geweld. aan die kant ook. Sorry, Mike. Bijna <laughs> vergat ik de Mike. Okay. marketing. Alle aanwezigen, Leon, Mike, Maureen, Maaike... ...hartstikke bedankt voor jullie uh, introductie naar de luisteraars toe. En ik hoop uh, dat na dit uh, interview ook jullie zichtbaarheid in het dorp... ...ook wat groter wordt. <laughs> dan uh, dan uh, scheelt ons dat weer. Om het zo maar eens te zeggen. Maar geweldig, uh, enthousiaste club en uh, vele plannen. En wij hopen uh, uh, dat die allemaal gerealiseerd kunnen gaan worden. En uh, aan de, van de ZWM-medewerkers, daar zal het niet aan liggen. En samen komen we een heel eind. Hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid. En uh, ik zou zeggen, als we altijd het, het laatste plaatje... draag ik dan op aan het nieuwe bestuur. Zijn we al zo ver? Ja, bijna. Ja, nou, dan het moet het ja, ja. Ja, goed. Hey, Dank jullie wel. Dank u, dank wel. u, wel, he. Dank ja. u ja. wel. Graag gedaan. Oké. Okay. Nou, dat is het uh, nieuwe bestuur uh, van uh, CFM, ZFM, uh, Albert-Jan. Ja, nee, klopt. Maar ja. ik had nog zoveel ja, vragen. Ja, ja, ja, ja. Ik eigenlijk <laughs> ook nog wel. Uh, maar ik ga Leon uh, van de week wel even bellen... want ik heb nog wel uh, wat vragen voor hem. Dus, maar ze uh, kwamen niet voor ons, ze kwamen voor de luisteraars. Zo is het. Dus helemaal duidelijk, goed bezig, uh, ZFM. En uh, mocht je vrijwilliger willen worden... meld je aan bestuur.zfmstandsvoort.nl Nou, onze uitzending zit erop, uh, Albert-Jan. Uh, ja, wij, wij hebben werkoverleg hè, om vijf uur. Jazeker, jazeker. Komt goed. Helemaal goed. Nou, heb je nog wat uh, te melden verder? Uh, nee. Vanavond, vanavond verloren vanavond... vanavond, uh, vanavond uh, FC Groningen tegen PSV, hè? Ja, en de kwalificatie vanavond om acht uur. Ja, en kwart voor vijf, uh, dus nou, dat is al begonnen. Dat is morgen, uh, uh, El Clasico. Dat is Barcelona tegen Real Madrid. En dan hebben we zo meteen om vijf uur hebben we de derde vrije training. En om acht, acht uur de, de GP de, in Mexico. Acht uur de kwalificatie. Acht uur de kwali. Nou, we hebben maandag weer spierpijn. Zo is het. Bedankt voor het luisteren. Een heel fijn weekend. En tot volgende week. Dag!